Vorige maand was hij al bekogeld tijdens een bezoek aan een oppositielid in Syrië. Ford zat pas sinds januari in Damascus. Daarvoor had de VS jarenlang geen ambassadeur in Syrië. President Obama hoopte Syrië via diplomatieke weg te kunnen bewegen tot een gematigde koers. De benzinedief die dit weekend na een achtervolging door de politie inreed op een file wordt doodslag ten laste gelegd. De bestuurder klapte bij Aap Koude achterop een andere auto. en Een inzittende van 35 kwam daardoor om het leven. De politie had bij Fianen de achtervolging ingezet omdat de man getankt had zonder te betalen. Hij ramde onderweg meerdere politieauto's en ook daarvoor moet de man zich morgen verantwoorden voor de commissaris.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 We gaan het er zo over hebben, want morgen is er een groot internationaal symposium in Amsterdam over dergelijke dieren. En wij praten vanavond met de geestelijk vader van de eerste transgene stier ter wereld. Dat was stier Herman en die geestelijke vader is Herman de Boer en hij komt straks aan het woord. Maar eerst gaan we het hebben over Afghanistan en ik ga praten met Willem van der Put. Hij is directeur van HealthNet TPO. Dat, uh, ja, wat is dat eigenlijk meneer van der Put? Legt u het zelf maar uit. U kunt het veel beter dan ja, ik. Goedenavond. Dat is een club die gezondheidszorg opbouwt in landen uh, zoals Afghanistan, conflictlanden, dat doen we in ongeveer 15 landen op de wereld. Daar zijn uh, langdurige conflicten zijn daar vaak geweest, daar ligt alles in puin, letterlijk. En daar probeer je dan weer een gezondheidszorgsysteem op te bouwen... dat door de mensen zelf kan worden onderhouden. Ja, want dat is het allerbelangrijkste, dat ze het zelf kunnen gaan doen uiteindelijk. Ja, precies. Ja. Nou, bent u vandaag te gast, want u bent gisteren teruggekomen uit Afghanistan. En uh, ja, we horen natuurlijk al heel lang over Afghanistan, eindelijk... Uh, ja, als ik eraan denk in mijn journalistieke carrière gaat het al tientallen jaren over Afghanistan. Ja. Net zei u nog even in, in het nieuws, mensen zijn ook een beetje Afghanistan moe. Ja, nou de Afghanen zelf niet hoor, maar de, de mensen hier begin je dat af en toe wel een beetje te merken. Moet het nou weer over Afghanistan gaan? En Nou kennen we het wel, het is nou mooi geweest. Hoe nou komt dit. dat, denkt u? Ja, nou ja, je ziet het met van die golven en vlagen zie je dat komen. Als er heel veel aandacht is geweest voor een bepaald gebied, dan... Uh... Ja, dan krijgen wij ook zelf nog een economische crisis... Hè, die, die in zijn uitwerkingen op geen enkele manier te vergelijken is... met wat daar aan de hand is. En toch, ja, we hebben het wel een beetje gehad, geloof ik. Ja. Nou, wij gaan het erover hebben, want we weten allemaal dat die missie die er nu zit... Uh, uh, in een afrondende fase is, zou je kunnen zeggen. In 2014 moeten de Afghanen op eigen benen staan. Dan uh, willen de NAVO-troepen helemaal zijn weggetrokken, zoals dat uh, heet. Uh, ja, en, en daar maken de Afghanen zich wel zorgen om, hè, dat het einde in zicht is. Ja, en dan gaat dat niet zozeer om wat je... Eigenlijk zou hopen hè, dat, dat men zich dan onveilig voelt omdat wij er niet meer zijn om ze te beschermen. Uh, want dat, dat is niet echt zo. Het gaat ze veel meer om, om datgene wat je nu ook al ziet... is dat dan de hele internationale wereld ze de rug toe zal keren. Uh, daar zijn ze bang voor. Dat is namelijk al eerder gebeurd. Toen de Russen verdreven waren met veel Amerikaanse steun... Toen is vervolgens heeft iedereen Afghanistan de rug toegedraaid... en gedacht, nou moeten jullie het verder zelf maar uitzoeken. Dat heeft geleid tot de allerergste periode, de periode voor de Taliban. Hè, niet de Taliban zelf, maar die Taliban die dan dus deze warlords... die er een anarchistische geweldsorgie aanrichten, die zij verdreven hebben... Eh, ja, die werd dan vervangen door een, door een regime van de Taliban... wat nou ook niet zo prettig was. Dat we, heel veel mensen hebben daar ook enorm onder geleden. En, nu uh, zien ze dus dat uh, Obama zegt dat wij gaan weg met onze militaire troepen. Maar de rest, uh, dat gaat natuurlijk allemaal netjes door. Maar in de werkelijkheid zie je dat ook de Amerikaanse ontwikkelingssamenwerking toezeggingen al weg zijn. Dat uh, de Amerikaanse uh, USAID, dat is dat Amerikaanse uh, overheidstak voor ontwikkelingssamenwerking. Die is projecten eigenlijk nu al aan het terugschroeven. Je ziet dat heel veel banen die Afghanen hebben in die branche, die verdwijnen nu al. Uh, en dat ja... Dan gaat men denken, hoe moet dat straks in 2014 en daarna gaan? Ja, wat, wat, wat, wat zeggen de Afghanen tegen u? Want u bent daar twee weken geweest... Hoe spreken zij hun angst uit hierover? Nou, Je hebt uh, de mensen die bij ons zeg maar het, het, het, uh, die projecten bemannen... en die ze uitvoeren, die ze managen... dat zijn goed opgeleide Afghaanse mensen... Die, uh, waarvan ik natuurlijk ook erg bang ben dat zij op een gegeven moment vertrekken... en de bruid eraan geven, naar het buitenland gaan... en, en ergens anders een veilig heen komen zoeken. Dan is dat een drama, omdat je dan alles wat daar opgetrokken is, dat zou dan weer uit elkaar vallen. Dus wij zijn met die mensen, praat ik over, wat wil jij nou? Wat is, wat is nou jouw toekomst? En uh, we proberen dus een groep mensen bij elkaar te houden die het gaat zien als iets wat geleidelijk aan hun eigen bedrijf wordt hè, om het zo te zeggen, waarmee ze ook geld kunnen verdienen straks om uh, diensten in de gezondheidszorg aan te bieden die mensen ook eventueel kunnen betalen. Ja, zelf. Wat, wat, wat is dit het gesprek van de dag in Afghanistan onder uh, ja, bijvoorbeeld de medewerkers van uw organisatie? Voor een deel is dat het uh, gesprek van de dag is natuurlijk ook de, gewoon de veiligheidssituatie ter plaatse, dat hangt van, heel erg van de verschillende provincies en districten af. Uh, maar dit langere termijn perspectief is er een waarbij mensen denken, ja hoe ga ik straks mijn brood verdienen? En dat zijn dan de mensen die nog het voorrecht hebben om het maar zo te zeggen, of het voordeel hebben dat ze voor internationale clubs werken... waarbij ze salarissen verdienen die veel hoger zijn... dan de Afghanen eigenlijk in eigen kring kunnen waarmaken. Ja. Nou en... bent u al heel vaak in Afghanistan geweest. Wat heeft u nou deze keer echt geraakt? Nou ja, wat mij altijd raakt is... is, is uh... Je merkt dat, dat je daar zelf bijna gevoeliger... of dat is toch een logisch... ik ben daar gevoeliger voor dan de Afghanen zelf... maar dan denk ik, mijn god, wat een ellende hebben we tien jaar lang... Hè, onder het mom van uh, de, de, de uh, state security in de wereld verbeteren... hebben we de Afghanen uh, opgedrongen... dat zij ze nodig onder de NATO-veiligheid zich moesten ontwikkelen. Nou, de NATO heeft geen veiligheid gebracht... en aan ontwikkeling is ook niet zo heel veel gebeurd. Wat een drama eigenlijk. En nu moeten ze dan na 2014 het dan allemaal maar weer zelf doen. Je zou er bijna moedeloos van worden... Maar de Afghanen zelf zijn dat eigenlijk niet. Dat is, uh, dat is opmerkelijk. Dat vind ik altijd toch wel weer indrukwekkend, hoe, hoe, het, hoe groot de weerstand is van die bevolking daar. Ja, want hoe komt dat, denkt u? Ik bedoel, is dat gewoon, zit dat helemaal in de genen inmiddels nee, met al daar, die oorlogen? Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Dat zit niet in de genen. Bevolkingen zijn ook niet anders daarin of zoiets. Maar wat je bij deze mensen ziet, is dat ze uh, voorafgaand. Aan deze periode had je dus te maken met de Taliban. Voorafgaand daaraan had je te maken met de, met, met de allergrootste rotzooi die je kan bedenken, die je niet eens meer veilig naar de markt kan lopen. Voorafgaand daaraan had je de Russische bezetting en de net tegenvochten. En mensen zien het in dat perspectief. Die zeggen van ja, het zal vast nu wel weer wat erger gaan worden. En dan krijgen we waarschijnlijk weer een regering die door de Taliban wordt gedomineerd. Maar die hebben ook hun lesje geleerd, die zullen in elk geval niet meer agressief zijn naar het buitenland toe. Dus als het buitenland ons nou met rust laat, nou dan trekken we het wel. Het is geen frisse toekomst waar mensen naar uitkijken, maar ze zijn daar heel pragmatisch in. Waar daar ben ik van onder de indruk, ja, dat vind ik wel knap. Ja, wat, wat, want uh, wat zegt u tegen die mensen als ze he, uh, praten over het feit dat ze misschien wel angstig zijn over het feit dat straks die uh, internationale NAVO-troepen echt allemaal weg zijn? Nou, ja, nou, ik zeg, laten we dat nou vooral als een kans zien en niet als, als een bedreiging. Want een van de voordelen die eraan zit, is dat je een heleboel uh, ruis ook uh, uit de omgeving hebt. Er is al dit soort clubs, eh, Amerikaanse geldclubs... die allemaal eh, dure kantoren in kabel bezetten... en daar plannen voor eh, mensenrechten maken. Dat zijn allemaal papieren tijgers. Dat zit op het kantoor, dat verdient heel veel geld. Dat trekt de beste mensen overal vandaan. En die zitten daar. Maar wat produceren die mensen nou eigenlijk? Stapels, papieren, rapporten en goede intenties. Maar er gebeurt niet zoveel mee. Als dat nou weggaat, als door een, een enorme vermindering... van het aantal buitenlandse militairen... de veiligheid eindelijk zal kunnen gaan toenemen... want dat zal er gaan gebeuren... dan kunnen wij ons werk beter gaan doen. Ja, de veiligheid zal toenemen. Ja, de veiligheid. De onveiligheid in Afghanistan is voor het eerste deel uh, veroorzaakt doordat er zo'n grote buitenlandse gewapende troepenmacht was. Dat lokt geweld uit. Dat trekt ook geweldplegers van het buitenland aan. Die zijn er ook gekomen. En in de tweede plaats, wat je nu ziet, omdat die hele NATO-strategie niet heeft geleid tot een sterke overheid die iets kan doen, is de allergrootste bedreiging nu is pure misdaad. Dat zijn uh, kidnaps en dat soort dingen. heeft helemaal geen politieke motivatie. Is gewoon geld verdienen op de korte termijn. Dus dat is een dubbel falen van de internationale gemeenschap. Uh, goed, laat ze in Gosnaam weg weggaan dan, want dan kunnen we tenminste weerzinnig werk gaan doen. Ja, en, en hoe ziet dat er dan? Uit. Want ik bedoel, u heeft uh, allerlei projecten uh, van Helpnet uh, TPO. Uh, maar wat, wat, hoe moet dat straks verder dan? Ik bedoel, noemt u zo'n een voorbeeld? Laten we het concreet maken. Nou, een praktisch voorbeeld is dat wij door de gezondheidszorg uh, zodanig te organiseren dat die lokaal beheerd kan worden, moet je naar oplossingen zoeken. Nou, een bijvoorbeeld nu... gezondheidszorg, dat is een groot begrip. Ik bedoel... Nou, dit is, dit is gewoon alles. De, wij, wij doen de gezondheidszorg op het eerste niveau, tweede niveau, derde niveau. Dat betekent dat iedereen die uh, naar een, een, een, zo'n kliniekje gaat, zo'n plattelandskliniekje... Uh, dat moeten wij. En een aantal provincies organiseren, uh, waar we de hele tijd al mee. We waren al uh, voordat. Uh uh, de huidige regering er is. Hè, dus waren we al bezig met wat, hoe moet je nou de eigen bijdrage... van mensen kanaliseren. Want mensen betalen altijd. Ook al zijn mensen nog zo arm, iedereen vraagt ergens geld voor. Niemand kent dat begrip van gratis zorg. In de praktijk kost alles geld. Nou, daar zijn we mee bezig geweest. van Hoe organiseer je dat nou op zo'n manier... dat je er ook echt iets voor terugkrijgt wat de moeite waard is. Nou, daar mochten we een tijdje lang niet over praten... want de overheid had in de grondwet gezet dat gezondheidszorg gratis moest zijn. Uh, nu beginnen ze te zien, ja jongens, na 2014... dan redden we dat helemaal niet meer. Als al die centen weg zijn, dan zullen we iets anders moeten bedenken. Dus dus komen ze nu weer met ons praten, Goh, wat was ook alweer het plan? En dat, dat is goed in die zin dat je dan de bevolking... nog meer effectief kan betrekken bij die gezondheidszorg zelf... die dan ook van hun wordt. Dat schept veiligheid omdat mensen iets te verliezen hebben... Uh, in plaats van een risico lopen om ergens naartoe te gaan... dat de militairen langs rijden. Dus je, je kweekt daarmee een soort samenhang... die allemaal heel erg mager is bedeeld met middelen... maar wel sterker kan worden qua onderlinge samenwerking. Ja, want het uitgangspunt van, van uw werk of van uw organisaties... dat ze het uiteindelijk zelf moeten gaan doen. Ja, precies, ja. En dat betekent op uitvoerend niveau, maar dat betekent ook als het gaat over... iemand zal het moeten betalen, jongens. En de, Als de overheid het niet gaat betalen, en dat gaat hij voorlopig niet doen... Ja, dan maar jullie zelf, want wat anders? Je, gezondheidszorg is niet een luxe die je erbij doet als je daar centen voor over hebt. Die heb je nou eenmaal nodig. Mm. En bovendien, uh, de andere kant van de medaille, zien we ook in heel veel landen... is als er uh, be belasting in is, er voorlopig nog lang niet bij. En de bevolking is ook niet bereid om belasting te betalen, want ze vertrouwt die overheid niet. Nou ja, dan ben je dus klaar. Dan is er ook geen middel vanuit de overheid om daadwerkelijk deze uh, publieke diensten te kunnen bekostigen. Ja, want hoe zit het eigenlijk met uw organisatie? Stel dat de troepen straks weg zijn, bent u dan ook weg als NGO? Nee, nee, nee, nee, nee. ik denk dat wij uh, alleen maar sterker uh, daarvan worden. In die zin dat je, uh, wij kunnen dan sneller en makkelijker de doelen halen die ons gesteld zijn. Hè? Want wij, wij werken met centra van de internationale gemeenschap, de Wereldbank, de Global Fund tegen Malaria en Aids, de Europese gemeenschap. Dat zijn allemaal uh, uh, internationale instituten die de wil uitvoeren van wat dan de, dat die internationale gemeenschap zo nodig wil. Nou, daarvoor zoeken ze ons op, omdat wij weten hoe dat moet. Daarvoor krijgen we dus die centen. Maar wij moeten dus de hele tijd vechten om daar wat extra geld bij te vinden. Want bijvoorbeeld, de Wereldbank wil dat wij gezondheidszorgsystemen opzetten... die mogen per jaar niet meer kosten dan 5 dollar per hoofd van de bevolking. En dat is natuurlijk het, het grote ellende. 5 dollar per hoofd van de bevolking in Afghanistan moet je afzetten... tegen 6.000 euro in Nederland per hoofd van de bevolking. Ja, dan is dat uh, eventjes uh, even snijden. Nou komt u al sinds 1993 in Afghanistan. Um, ja u, u moet inmiddels van dat land zijn gaan houden, of niet? Uh, ja, in sommige opzichten wel. In andere opzichten krijg je ook een enorme hekel aan. Dat is een beetje dubbel. <lacht> Waar uh, krijgt u een hekel aan? Nou, bijvoorbeeld die, die toenemende uh, smerigheid in kabel, waar, waar het zo ontzettend vuil is... dat ik gewoon daar voortaan echt ook ziek word als je daar naartoe gaat. Alles komt vol te zitten met stof en vervuiling en dergelijke. Uh, wat ook moeizaam is, is, is in de continue herhaling van zetten... in het overleggen met, uh, met lokale machthebbers. Hè. Provinciale directeuren en dergelijke... die elke keer weer dezelfde spelletjes gaan spelen. Zo daar word je wel eens moe van. Maar goed, dat, je weet ook wel zo langzaam maar beter hoe het moet. Uh, maar, en daarnaast blijft het natuurlijk geweldig mooi. Kjellers, ja, waar het, houdt u van dan? Om dan toch over positief even te kijken naar het land. Wat, wat vindt u er mooi aan of, of indrukwekkend? Nou, ik vind in de eerste plaats is, is visueel is het absoluut het mooiste land wat er is. Hè. Je kunt daar, als je gewoon blind met je camera rondklikt heb je zo'n prachtig fotoboek bij elkaar. Die koppen zijn geweldig, van die mensen. Die... Maar ook, uh, je kunt er ook wel mee lachen, hoor. De, de, de pastoenen hebben geweldige moppen... over wat voor een uh, verraderlijk volk ze eigenlijk zelf zijn. Nou, dat is echt, uh, daar kun je enorme lol mee hebben. En altijd, je hoeft maar drie keer te poken... of je krijgt schitterende verhalen... alsof ze er zelf bij geweest zijn... over hoe ze de Engels in de pan hebben gehakt. En zo. Er is uh, veel historisch besef. Uh, er is ook gevoel voor humor. Uh, en, maar goed, aan de andere kant... Je blijft aanlopen tegen die idiote scheiding tussen mannen en vrouwen. Daar probeer je ook over te praten. kun je veel beter over praten. En hoe praten praat dan je denkt. daar dan over? Nou, met, met, met de mannen die je kent en met de vrouwen die je kent. We hebben een aantal uh, vrouwen bij ons werken die erg uh, modern daarin zijn. Er is uh, ook bij ons iemand die met die vrouwen projecten opzet... om de zaken anders aan te pakken. Maar die krijgen het ook voor elkaar. Die hebben het voor elkaar in een district bijvoorbeeld... hebben ze afgesproken onder druk van die vrouwen. Dan wordt hier niemand meer verplicht uitgehuwelijkt onder de 16. Ja, het is maar een stapje, maar het mm. kan wel... Je kunt met vrouwen ook praten over de manier waarop mannen uh, met ze omgaan. En, en, en in hoeverre dat nou uh, cultureel wel of niet hoort... of dat dat iets met geloof heeft te maken... en of het eigenlijk wel überhaupt nog te accepteren valt. En dan merk je dat er onder die Afghaanse vrouwen... zit een enorme bereidheid tot verandering. En die kunnen we weer geweldig gebruiken in discussies met die mannen... die dan van alles en nog wat roepen. En dan zeggen: je, het is gewoon niet waar wat jullie zeggen. Dit is onze cultuur. Onzin. Minstens de helft van de dat mensen... Wat zeg ik dan tegen zo'n man? Dan zeg ik tegen die man, ja, ik hoor van minstens 50% van mijn informanten... dat helemaal niet jullie cultuur... Nou, wie dan? Ik zeg, nou, de vrouwen. Ja, en dan, nou, dan is die in de eerste plaats, natuurlijk, wil hij dan zeggen: Oh, de vrouwen. Ja, dat doet er niet toe. Maar dat weten ze ook wel dat dat niet zo goed ligt, die boodschap. Stapje voor stapje. Gaat dat vooruit. Er is verandering. Mensen willen veranderen en, en dat maakt het boeiend. En dat is het leuk om daar terug te komen. Ja. Nou we hebben we het nog niet over Koendoes gehad. Daar is het hier toen u weg was ook in de politiek heel erg over gegaan. Want wij hebben daar die, uh, die trainingsmissie zoals ja. dat officieel heet. En terwijl u daar zat was daar ook uh, Tweede Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks. En zij is erg blij met die missie. Laten we even luisteren.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 Iedereen is enthousiast mee aan de slag. De Afghanen zijn er enthousiast over. De recruten, de commandanten, internationale partners. Dus dat kon je heel duidelijk zien. Dat spatte er vanaf. En dat was, dat vind ik als GroenLinks er ook wel leuk om eens te zeggen. Echt iets van trots op te zijn. Mariko Peters van GroenLinks was dat. Nou is de vraag of Willem van der Put, directeur van Helpnet TPO, die ook net daar is geweest, ook in Koenboes, ook zo enthousiast is. Nee, die missie is totaal onzichtbaar. Dit is de grootste flauwekul die ooit met Nederlands belastinggeld uitgevoerd is. En Mariko vindt het natuurlijk prachtig, want die wilde die missie zo nodig... omdat ze dacht dat ze daarmee D66 in de regering kon krijgen. En nu zit daar dus als resultaat zijn we 550 miljoen gulden door de wc aan het spoelen. Want dit verhaal wat Mariko vertelt, dat hoor je als je naar dat kamp gaat. Hè. De, de, het grote kamp waar de Duitsers de PRT hebben, het provinciale reconstructieteam, is een werkelijkheid die volledig op zichzelf staat en die helemaal niets te maken heeft met de provincie Koenders. Ja, u hoort de mensen daar ook niet. Ik, blij heb daar mensen, om... nee, de mensen, ik heb maar mensen verteld: wisten jullie al dat er hier een missie is? Wat voor missie? Ik zeg: ja, Nederlanders trainen hier politiemannen. Nee, je gaat toch weg? Echt waar? Ja, zeg ik met hoeveel dan een man of tien? Zei, nee, 550 mensen echt waar. Niemand had nog ooit een Nederlander gezien. En dan weten ze natuurlijk ook niet hoe Nederlanders eruit ziet, en al die militairen zijn net zo eng, uh, maar het allermooiste verhaal vond ik van ja, zei een man, ik heb wel, nou als je het zegt, er was een vergadering, er waren twee Nederlanders bij, er waren wel gewoon burgers hoor, en die vertelden dat Nederland eigenlijk helemaal geen politie kent, want dat als in Nederland iemand over de schreef gaat, dan, dan zijn het de buren die hem daarop aanspreken, maar dat geloofden we eigenlijk niet hoor, vertel het, is dat nou waar, heeft Nederland echt geen politie, dus nou ja, dat zal ongetwijfeld niet gezegd zijn door die mensen, maar het is maar hoe de boodschap wordt opgepikt. Dus ik heb verteld dat Nederland wel degelijk een politie heeft. En dat we zelfs nu politiemannen in Koentus aan het trainen zijn. Maar dat die niet mogen vechten. Nou ja, het is, het is uh, altijd goed voor een enorm lachen na het eten, dit soort missie. Goed, ik wens u nog heel veel succes bij uw werk uh, in al die andere landen. Laten we het daar de volgende keer dan maar over hebben. Want uh, Helpnet zit nog in heel veel andere landen, ook in Afrika en waar dan ook. En daar hebben we het een andere keer nog over. Mag ik Dank u danken voor uw komst. Willem van der Put, hij is de directeur van Helpnet TPO. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Morgen is er in de Bali in Amsterdam een groot internationaal symposium... over genetisch gemodificeerde en gekloonde dieren. Tegenwoordig bestaan er zelfs genetisch gemodificeerde muggen... en ook gekloonde paarden. Nou, ik ga daarover praten met... Uh de geestelijk vader van de eerste transgene stier ter wereld... dat was Stier Herman. Het dier was in 1990 een wereldprimeur. En de geestelijk vader is Herman de Boer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Herman de Boer, ik dacht gelijk, ja, Stier Herman, is dat toeval? Nee, de dierverzorger van ons destijds, die heet Herman Ziegler. En daar is hij naar genoemd. Ja, ja, dus niet naar u? Nee. Vond u dat niet jammer eigenlijk? Nee hoor, dat komt me echt niet schelen. Ja, u bent uh, medisch biotechnoloog, zoals dat heet. Laten we voordat we verder praten even teruggaan naar 1990. Naar de geboorte van uh, Stier Herman. Uh, kunt u nog eens uitleggen wat nou precies uw ontdekking was? Nou, een ontdekking moet je het niet noemen. Het was een ontwikkeling. Wat wij gedaan hebben destijds is een stukje DNA in elkaar zetten: deels synthetisch, deels natuurlijk. En dat codeerde voor een eiwit dat heet uh, lactofrine. Dat is een antibacteriële eiwit. En dat stukje DNA hebben we toen in een bevruchte eicel gezet van een paar uh, koeien. Met welk doel? Om um, babyvoeding te maken met een functioneel eiwit erin. Babyvoeding, dat is een, nou, nu is dat een goedje van allerlei stoffen... en komt ook uit koeienmelk vandaan natuurlijk. Maar functionele eiwitten zitten er niet in. Eiwitten die de baby verder kunnen beschermen tegen infecties bijvoorbeeld. En dat soort eiwitten wilden wij in deze koeienmelk zien te krijgen. Dat was destijds mede gefinancierd door het ministerie van EZ... en ook door... Nutritia, zo heette dat destijds. Ja, babymiddelfabrikant, hè? Ja. Babyvoedingfabrikant. Maar mm -hmm. goed, u, u dacht daar uh, goed mee te doen. Maar niet iedereen was daar even blij mee. Laten we even luisteren naar uh, de tegenstanders. De stier Herman is onderwerp van stevige politieke discussie geworden. Michiel Linsen van de Dierenbescherming. Wij vinden als Dierenbescherming dat die experimenten niet voortgezet mogen worden. En daarom staan wij hier met onze genetisch gemanipuleerde koe. Het allemaal hier om de politiek duidelijk te maken dat het ons hoge ernst heeft. Wij vinden dat het ministerie van Landbouw onmiddellijk het onderzoek moet stopzetten. GroenLinks heeft ook al eerder in de Tweede Kamer hebben we ons heftig verzet tegen Stier Herman. Omdat wij vonden dat op dat moment de noodzaak... dat je een menselijk gen moest inbouwen in een dier... om dat medicijn te produceren, die noodzaak stond voor ons niet vast. En daar zeg ik nu gewoon nee tegen. Ja, dat waren de tegenstanders in uh, 1990. Herman de Boer, u was degene die het allemaal had bedacht. Uh, ja, hoe was dat voor u om als wetenschapper zoveel fus over u heen te krijgen? Nou, wij waren uh, behoorlijk idealistisch bezig... We wilden medische eiwitten maken via koeienmelk. En um, nou, toen, eigenlijk, opeens kwam daar uh, tegenstand van onder andere dierenbescherming en ook uh, allerlei mensen in de Tweede Kamer. Maar als je daar nu op terugkijkt, denk je: jee, wat was dat toch een, uh, een gedoe destijds? Ja. Zoals nu, en nu uh, we zijn we, weet ik, twintig jaar verder lopen er 300 koeien rond in China. In ieder geval ook wel in andere landen met humaan lekteverine... met humaan, humaan lysosim. Met als doel om die koeienmelk beter aan te passen... aan de behoeftes van baby's. En ook uh, nou, nu het, uh, de, de, de genetisch gemodificeerde plantenbusiness. Dat is heel groot. Ongeveer 150 miljoen hectare genetisch gemodificeerde gewassen... Er worden nu wereldwijd uh, gekweekt door 15 miljoen boeren. En dus als je dat afzet van wat er vandaag de dag uh, gebeurt... en uh, je vergelijkt dat met die discussie van 20 jaar geleden... dan zie je gewoon, nou ja, de technologie was voor Nederland toen niet helemaal op zijn tijd. Nee. We waren een beetje te vroeg. Ja, dat, en, en, en dus mocht het niet, hè? Het mocht toen niet, maar dat gebeurt nu gewoon op grote schaal. Ja. We waren er eigenlijk te vroeg mee, 10, 20, 30 jaar of zo. Ja, maar is het ook niet zo dat het toch ook altijd wel uitkijken is? Ik bedoel, er zijn nu nog steeds tegenstanders natuurlijk van deze manier van werken. Sommige mensen zeggen rommelen met, met menselijk DNA in dieren... of al dat soort uh, uh, genetisch gemodificeerde gewassen en al dat soort zaken... dat kan ook gevaarlijk zijn. Nou ja, dat is er dus niet, hè... Want... 150 miljoen hectare genetisch gemodificeerde gewassen. Dat zijn gewassen die leveren uh, voedingsproducten op. En, en die 15 miljoen boeren die gaan ermee mee om dagelijks. En er is nou nooit... Een, een slachtoffer gevallen of iemand die er ziek van wordt. Dat is echt nul-nul. Deze technologie is super, super veilig. Veel veiliger dan welke andere technologie ook. Je noem een technologie en je kan altijd zeggen van... oh, daar zijn ongelukken mee gebeurd of mensen worden er ziek van. You name it. Dat is met genetische modificatie dan nooit het geval. Nou, laten we heel even voordat we verder praten... luisteren naar iemand die morgen ook bij dat uh, congres is. Dat is uh, Marianne Kuil van de Dierenbescherming. Ik vind het een zeer arrogante houding om de manier waarop ze bezig zijn... dat met processen in de natuur te vergelijken. Die zijn vele, vele malen complexer dan wij nu met de huidige techniek doen. En uh, dat blijkt ook wel uit de gevolgen die er voor de dieren optreden... waarbij de gezondheid en welzijn aangetast wordt. En steeds meer komen we er eigenlijk achter, en niet we, de dierenbescherming... maar de onderzoekers... dat het gebruik van dieren daarin toch ook wel eens negatief zou kunnen werken... in de zin dat we een enorme omweg maken... totdat we eindelijk op het juiste pad zitten... om meer over de mens te weten te komen. Ja, dat was dus Marianne Kalf van Dierenbescherming. Reageert u daar eens op? Nou, het is heel gemakkelijk om gezondheid en welzijn van dieren aan te tasten. Maar daar heb je geen genetische modificatie voor nodig. Het, het vakken en selecteren van de afgelopen honderden, duizenden jaren... dat gaat allemaal veel sneller... En je kan bijvoorbeeld zien bij uh, allerlei hondenrassen... dat duidelijk het gezondheid en welzijn uh, is, is aangetast. En wat ik jammer vind, is dat genetische modificaties... zoals dat in het laboratorium uitgevoerd wordt, het wordt op een eilandje gezet. Terwijl je met fokken selecteren, wat de mensheid al eeuwen doet... Veel grotere uh, gevaren of gevaren uh, welzijnsproblemen op, opgeroepen kunnen worden dan met genetische modificatie. En wat, wat hier ook altijd vergeten wordt, is dat uh, evolutie van de, nou ja, Honderden miljoenen jaren, bijna synoniem is met genetische modificatie. Zonder genetische modificatie is er geen evolutie, zonder evolutie geen genetische modificatie. Ja, maar dat ging dus... natuurlijk wel gewoon uh, uh, op, op het tijdstip waar, waarop iedereen er, er klaar voor was. En u probeert als wetenschapper toch de natuur een handje te helpen. Ja, maar dat, dat doen we al eeuwen, duizenden jaren. Alle dieren die we om ons heen hebben, alle planten die we eten dagelijks... die zijn genetisch gemodificeerd. Niet met technologie die je in het lab doet... maar in de natuur of in de stal of op het veld. Je neemt het. Maakt allemaal niks uit. Maar wat, wat, wat daar gebeurt aan verandering... dat is altijd een genetische modificatie in het DNA... maar vaak zodanig dat je niet goed na kunt gaan wat je gedaan hebt. En met genetische modificatie in het lab weet je precies wat je gedaan hebt. Ja, dat is eigenlijk veiliger, zegt u bijna. Nou, dat blijkt wel. Die 150 miljoen hectare GM-gewassen. Ja, dat is veilig. Wat, wat, wat was eigenlijk de fascinatie voor u in die tijd om hiermee bezig te gaan, met die genetische modificatie? Nou, ik heb uh, acht jaar bij Genentech gewerkt in Californië. Dat was een van de eerste uh, uh, bedrijven die zich bezighield met de productie van medische eiwitten. En dat ging eigenlijk via genetische modificatie van bacteriën. Nu, vandaag de dag, uh, alle insuline die hier op de markt is is afkomstig van dat proces. En er zijn er nog tientallen, dozijnen, uh, producten op de markt. Honderden, denk ik. Die uh, geproduceerd worden via genetische modificatie. En u en werd daardoor dan... gegrepen? Ja, ik heb daar acht jaar uh, aan meegewerkt... eigenlijk in een heel vroeg stadium van dat bedrijf. En nou ja, ik, ik zag wel dat je een heleboel dingen kunt maken... met genetische modificatie van bacteriën, etcetera, maar lang niet alle... Toen kwam ik in Leiden als hoogleraar. En toen ben ik daar begonnen met genetische modificatie van koeien... om die dingen te maken die je niet goed kon maken met, uh, met bacteriën of gisten. of Omdat het proces ja. veel te duur was of wat dan ook. Maar... Ja, want Ik vond het zo grappig dat u zelfs bent opgegroeid tussen de koeien van Zuid-Friesland. Ja, dat is zo. Het ene en... heeft niet met het ander te maken? Nou, natuurlijk wel. <laughs> ik, ik was medisch biotechnoloog en ik heb altijd onderzoek gedaan bij bij de universiteit of later bij Genentech in een bedrijf... en dat je met koeien begint aan de universiteit Leiden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn, uh, ja. uh, met mijn jeugd tussen de koeien. Dat is duidelijk. Stier Herman die werd 14 jaar oud en overleed uiteindelijk in 2004. Uh, hij is nu opgezet in het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Uh, heeft u hem nog wel eens gezien daar? Nee, daar nog niet. Nee, echt niet? Nog, nee, dat moet nog een keer gebeuren. Waarom doet u dat niet? Waarom bent u nog niet geweest? Nou, ik, ik ben er een paar keer geweest met mijn kinderen. En dat was net voor die tijd. En ik ga er niet apart voor naartoe. En zoveel houdt u nou ook weer niet van dat dier? Nee, ik heb er nooit uh, nou, van houden. Dat is een beetje een raar begrip hier. Ik vond het een mooi beest. En ik heb hem op de neus geklopt en zo. En uh, geaaid en weet ik wat allemaal. Maar het is een stier. En nou uh, ja. Voor mij was het ook weer niet zo bijzonder. U heeft geen herinneringen in huis? <laughs> Dat oh, beest? Oh, ja, ik heb, ik, ik heb een paar meter uh, archief van de publiciteit van destijds <laughs> op de vliering. En, en er hangt nog ergens een portret van dat van het dier ergens in een gangetje bij ons thuis. Goed. Mag ik u danken voor het uh, meepraten. En we spraken met Herman de Boer. In de tijd was hij de hoogleraar... die dus eigenlijk de geestelijk vader was... van de eerste tran transgene stier, stier Herman. Dat was in 1990. En morgen wordt er gepraat over uh, genetisch gemodificeerde... en gekloonde dieren op een groot con congres in de Bali in Amsterdam. Goed, dat was het. We zijn alweer iets over tijd. Het is al over half negen... negen. Willemijn Veenhoven, BNN Today, zometeen. Wat ga je nu doen? Ja, ook zo'n genetisch gemodificeerd. Nou, dat lijkt hij bijna sporter. Het is gewoon een soort Superman. Natuurlijk, Sven Kramer, <laughs> die uh, is weer aan het uh, schaatsen en zometeen is hij bij ons. En we hebben het over Turkije en we hebben het over Syrië. Een jonge journalist is daar net tien dagen geweest en uh, heeft heftige verhalen. Onder andere trouwens dat je daar gewoon heel hard kan feesten als je er zin in hebt. Uh, dat allemaal en nog veel meer nieuws uh, na nou, het nieuws van half negen. Hier is Jan van der Put. Radio 1. Het NOS-journaal. Israël en Egypte hebben een overeenkomst bereikt. over de vrijlating van een Israëlier die vastzit in Cairo. Ilan Grapel werd ruim vier maanden geleden in Egypte opgepakt. op verdenking van spionage. en later werd de aanklacht afgezwakt tot opruiing en vernieling. Syrië heeft zijn ambassadeur teruggeroepen uit de Verenigde Staten. Een reden is niet bekendgemaakt, maar afgelopen weekend trok Washington zijn ambassadeur uit Syrië terug. Volgens de VS werd ambassadeur Ford persoonlijk bedreigd door aanhangers van het regime. De benzinedief die zaterdag achterop een file botste... wordt beschuldigd van doodslag. Bij het ongeluk op de A2 bij Apkoude... kwam een inzittende van een andere auto om het leven. Ook over het rammen van politieauto's... moet de benzinedief tekst en uitleg geven. Morgen wordt hij voorgeleid voor de rechte commissaris. En bij chemiebedrijf DSM verdwijnen 210 banen... waarvan 146 in Nederland. De grootste klappen vallen in Waalwijk... waar 90 banen worden geschrapt... ruim de helft door gedwongen ontslag. In Waalwijk worden grondstoffen gemaakt voor verf. En dat zijn de... Hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 24 oktober, 2 over half 9. Goedenavond. Turkije had vandaag maar liefst 32 naschokken. In de stad Van bereiden ze zich voor op weer een onrustige nacht. En de Nederlandse Turkse Tuba die is daar en die spreek ik zo meteen. En als Sven Kramer, die mag dus meedoen aan het NK afstanden. Dat werd vandaag bekend. Samen met Erwin Wennemars praat ik met hem over zijn voorbereidingen. En journaliste Irene de Zwaan die is net terug uit Syrië. Ze heeft daar tien dagen rondgereisd en uh, verschillende kanten gezien van de opstand. Rond kwart voor tien hoor je haar verhaal. En onze Joris Kreugel die ging vanavond op zoek naar de machtige vrouwen van 2011. In Amsterdam is de top 100 van machtige vrouwen. Allemachtig, dat is prachtig. En dan uh, negen, een hele lijst in van Today's Topics, maar alvast een update met Liekeveld. Met nieuws over een nieuwe hype onder de Vietnamese, namelijk hennep kweken. Booming business door heel Europa. En twee jonge Nederlandse meisjes die strijden tegen de oudjes op het WK Bridge. Maar er is ook slecht nieuws over het ongeluk dat dit weekend gebeurde op de A2. Dit is wat er gebeurde toen. Nou ja, de politie hield zeg maar de snelweg expres, creëerde ze expres een file. Dus en dat zag ik op tv altijd. Dan, waarschijnlijk doen ze dat omdat er een achtervolging gaande is. Toen zag ik ze inderdaad al gelijk aankomen. Ja, toen knalden ze vol op de pouts op de, op de, achter ons erop. Vandaag is er dus een uitspraak gedaan over de verdachten van dit ongeluk. En dat hoor je zo meteen na 9 uur en hoor je alle topics van vandaag. En dan het sportnieuws. Die Oude de Graaf, daar moet ik altijd van lachen. Vind ik had het zo gezellig, Dionne. Ik heb niet alleen maar gezellig nieuws. Ja. Maar, uh, we maar. beginnen met het Nederlands zelftal. Het Nederlands Zelftal weet nog steeds niet... wanneer er tegen wie gespeeld moet worden in de WK-kwalificatie. Die begint volgend jaar na de zomer. Vandaag heeft een oranje delegatie... samen met de poolgenoten Roemenië, Turkije, Hongarije, Estland en Andorra... in Amsterdam vergaderd over het speelschema. Maar ze zijn er niet uitgekomen. De grootste dwarsligger is volgens de Nederlandse delegatie Roemenië...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 Ja, dat klopt, want als de partijen niet voor 30 november een akkoord bereiken... dan hakt de FIFA de knoop door. Eredivisie koploper AZ moet het een week of zes zonder Dirk Marcellus doen... De verdediger heeft in de thuiswedstrijd tegen Roda van gisteren een middenvoetsbeentje gebroken. En uh, straks ook bij jullie, maar ook bij ons schaatser Sven Kramer mag begin november meedoen aan het NK-afstanden in Heerenveen. Uh, hij heeft zich uh, niet op tijd weten te kwalificeren omdat hij het hele vorige seizoen niet heeft kunnen schaatsen vanwege een blessure. Maar uh, omdat hij het afgelopen weekend bij testwedstrijden in Insel een scherpe tijd schaatste op de 5 kilometer... heeft de schaatsbond besloten hem toch een startbewijs te gunnen. Op de enke afstanden kunnen startbewijzen voor de wereldbekercyclus worden verdiend. Straks meer bij Willemijn. En, en bij vanaf jullie 10 uur dus. bij de sport bij ons. Maar Sven, daar kan je geen genoeg van krijgen. Vind Dat ik. bedoel ik. God. Dankjewel, Dionne. Radio 1 PNN Today. 272 doden, rond de 1300 gewonden en honderden vermisten. Dat is de stand van zaken een dag na de aardbeving in Turkije. De 16-jarige Tuba die was op bezoek bij haar familie in de stad Van tijdens de aardbeving. En die is nu aan de telefoon. Tuba, goedenavond. Tuba. Tuba? Goedenavond. Hi, goedenavond. Um, ja, het epicentrum was bij Van, hè, de stad waar jij nu bent. Um, er zijn ook aardig wat naschokken geweest. Wat heb jij daarvan gemerkt? Uh, heel veel eigenlijk... Maar wat ik op televisie en wat ik meemaak, is eigenlijk best verschillend. Want op tv zie je allemaal de gebroken, uh, alle vrouwen en die zijn neergestocht, ingestocht. Maar heel dik dat niet, het lijkt echt, echt anders. Maar wat ik, als we die mensen een ja. dan lijkt het wel hetzelfde. Maar het is voor hetzelfde gebied het ja, maar, we, we, we, we verstaan jou heel slecht. Ik, ik praat even door om te kijken, misschien soms wordt de verbinding in één keer wat beter. De, de, ja, de verbinding is heel slecht, maar we proberen het nog eventjes. Je, hebt, je zegt van, uh, uh, die naschokken heb ik wel gevoeld. Maar ja, dat is een beetje een moeilijk verhaal om dat helemaal te verstaan. Je hebt afgelopen nacht op straat geslapen met je familie vanwege het gevaar van de naschokken. Gaan jullie vannacht weer op straat slapen? We uh, gaan Nee, nee Toba, het is echt heel slecht te verstaan. Eigenlijk niet gewoon. We gaan even een plaatje draaien en dan kijken we daarna of de verbinding beter is. Tot zometeen. Ja. Van Coldplay. Afgelopen donderdag nog was DJ Vette Le Grand hier die de best wel een vette remix heeft gemaakt. Maar deze is ook niet onaardig. Um, ja, we belden met Tuba in Turkije. Die was daar gisteren bij bij de aardbeving in de stad van. En daar was ook het epicentrum. Gaan we het nog een keer proberen. Net was je heel slecht te verstaan. Tuba, goedenavond. Goedenavond. Kijk, dit klinkt veel beter. Um, je was aan het vertellen, maar dat konden we echt eigenlijk niet verstaan. Wat je nou hebt gemerkt van die naschokken. Uh, ja. Naatschokken waren niet echt eng, maar het allereerste aardbeving van twee zeerde dat het echt eng We zeiden dat we... Het... Ja? Ik krijg gewoon nog af en toe naatschokken, ja. maar naatschokken zijn al veel minder. Oké. Okay. Toch gelukkig met gisteren. Dat is, dat is mooi. Er zijn al veel minder dan naatschokken. Hey, en je hebt vannacht heb je met je hele familie buiten geslapen, want met, met jouw familie is gelukkig alles goed. Gaan jullie vannacht weer buiten slapen? Nee, vandaag hebben we een tent opgebouwd. Ja. Is het er in is lekker warm. Ja, <laughs> okay. ja, dus ja. het is lekker warm. Oké. Ja, het was redelijk koud. We zaten met een kampvuur. Maar toen de hele plat eromheen, ja, het was best moeilijk. Ja. Ja, het is wel ook weer heel moeilijk te staan. We proberen het nog heel eventjes. Um, gelukkig is met, met jouw familie alles goed. Um, jullie wonen, op, of tenminste, je familie woont op zes hoog, heb ik begrepen. Verwacht ja. je dat, dat jullie morgen weer teruggaan? Of is dat nog te gevaarlijk? Ja, we gaan morgen weer terug naar huis. We konden eigenlijk vandaag ook thuis slapen. Maar onze familie liet ons niet gaan. We zijn van blijf vandaag toch maar hier. Maar we je, ik sta vast wel thuis. Okay. Toeba, ik wens je heel veel een sterkte daar. En gelukkig zit je warm in een tent. We houden het echt even heel kort, want het is heel slecht te verstaan. En dat, als je nu in de auto zit, dan verstaat niemand er een bal van, ben ik bang. Toeba, succes daar. Toeba Araf. Dank je wel. Willemijn Veenhoven. Ja, iets heel anders. Het nieuwe TV-programma Crabbee staat op straat. Daarin geeft Martijn Crabbee een paar woonkamers een grondige opknapbeurt. Maar ja, omdat Martijn Crabbee natuurlijk de ballenverstand heeft van styling... heeft hij daar twee heren voor ingehuurd. Mm -hmm. Namelijk het designersduo du Rudy Tuinman en Pascal Koeleman. Heren, goedenavond. Hi. Jullie, Hi. <laughs> jullie komen hier net binnen en ik denk, het ruikt hier naar, naar brand, naar, naar vuur. Maar dat klopt ook. Nou, dat klopt ook. Wij komen net uit de straat in Amersfoort. Martijn, ja. die, die staat die. Die staat er nog staat er uit, ja. uit te blazen, volgens mij. Uh, ja, twintig minuten geleden... Waar waren jullie nog in de opname? Ja, ja, toen leverden we eigenlijk net die huizen op. En nou, hebben jullie ons als, ons als, als, als beroemd designer duo vuurkorven aangedragen? Want dat lijkt me niet. Nee, daar erg... hebben we gewoon onze mensen voor. Oh ja, nee, ja. maar dat was wel jullie idee. Of was ik meer nee. koudhartig? Nee, dat is eigenlijk een beetje Martijn zijn inbreng. Je legde het format ook net eigenlijk heel duidelijk uit. Daar heeft hij Namelijk... de stand ook niet van. Hij heeft de balverstand van nee. Ja. En het, het, in het kort samengevat, uh, um, nou ja, doe het even zelf trouwens, waarom zou ik het doen? Waar ja, gaat nee. het programma over? Het programma, ja, het is, het is een ontzettend vrolijk programma. Ja, het is echt ontzettend leuk. We gaan uh, elke week Drie woonkamers riestylen, Woonkamers, woonkamers, keukens. Ja. En... Uh... Ja, die woonkamers die worden totaal verschillend. En wat wij eigenlijk gaan doen, is omdat we gewoon een hele slechte zomer hebben gehad... Uh, en de herfst en de winter eraan zitten te komen, gaan we de mensen kleur brengen. Dus uh, Pascal, ik geef ze een kleurinjectie, zoals we dat dan zeggen. Ja, dat kan je wel zeggen. Jullie geven ze een kleurinjectie. Ik heb de eerste aflevering gezien. En um, ja, wat vond ik, je ervan? Ik, nou, nou, ik zal je eerlijk zeggen, normaal ben ik niet zo van dit soort programma's. Maar ik vond het uh, hilarisch en hysterisch tegelijkertijd. Ja, nou, dat is nou, heel nee, leuk Dat ik toch een compliment. Ja. Ik weet niet of het een compliment is, maar ik heb er wel enorm van gemaakt. Ja, nou, weet je, natuurlijk uh, zijn wij hele serieuze mensen en we hebben een heel serieus vak. We mogen ja. ook de echt de meest mooie dingen in deze wereld hebben we mogen doen. En in dit programma nemen wij onszelf uh, ja, uiteraard wel heel serieus, maar wel met een knipoog. Maar Het is wel over de top hè? Ja, ja. maar dat vinden wij heel normaal. Even, even een fragmentje. Um, want je zegt net een kleurinjectie. En dat is wat ik er ook mm -hmm. zo leuk en ook hysterisch aan vond. Jullie richten woonkamers van mensen in nou uh, niet te geloven, ik. Knalfia, en we hebben een fragmentje waarin jullie bepalen welke stijl de verschillende woonkamers krijgen. Die te kwaasachtige tintjes, ja. met dat groen erbij. Het is wel heel fris en modern. Ja, Wat ik met... zei iets met oranje. Wat vind je van die goudvissen? Kijk, dat vind ik nou, wel lachen. Kunnen we die niet heel groot af laten drukken? Ik denk het wel. 4 bij 2 meter? Ja, ja die maken we gewoon helemaal goud. En met die goudvis. Ja, oké. Okay. Goldvis, goldvis, goldfinger. Goldfinger? Ja, ik wel lachen. Dan moeten ze een James Bond huis geven. Ja, en, het, en het, dit, klinkt, dit klinkt nog heel beschaafd, maar je moet echt de beelden ja. erbij zien. En dan is het. Nou ja, mensen komen thuis in een, in een, in een totaal functie kamer kamer. Maar ik heb altijd geleerd uit die woonbladen die uiteraard mijn vriendinnetjes lezen, ik niet zelf, maar dat alles rustig moet. Je moet er gerust hebben thuis. Jullie doen echt het tegenovergestelde. Ja, klopt. En uh, dat is nou ook het leuke. Um, daarvoor hebben wij ook zoveel succes in het buitenland. Ja, ja want jullie zijn even voor de duidelijkheid echt een. Groot in de designwereld. Ja, ja. We, hebben, ja dat is, uh, we hebben heel veel grote mooie dingen mogen doen. Het Grammy Awards in, uh, in New York. Uh, maar ook uh, de aankleding vorig jaar van, uh, van het voetbalteam. Dat in Amsterdam uh, landde. En met die boten door, uh, door de, door, uh, uh, door de grachten heen hebben gevaren. Uh, nou, maar heel daarom veel kunnen jullie in. dit ook maken? Dat dit is gewoon vrij. Ja, we hebben eigenlijk top. nooit iets <laughs> gedaan in onze eigen achtertuin. Of iets wat mijn ouders uh, hebben kunnen zien. Nee, onze nee. ouders. Ja. Uh, dat, dat wordt vanaf uh, morgenavond van toch wel iets heel anders. Uh, want dan, dan gaat onze hele familie mee kijken en dan ja, dan, dan... Maar het is ook ja. een beetje, weet je, mensen zijn, mensen mensen durven ook niet. En, en dat proberen wij de mensen ook te laten zien wat je met kleur kunt doen. Dus het ja, Nederland is natuurlijk gewoon ecru land. Uh, Bij mij de... is ook alles gewoon gewoon ja, ja, wit ja, thuis. Ja, wel, en en, en, en, en, en, en ja. komen, we komen ze ja. ook allemaal van die Zweedse schroefjes interieuren tegen oh, en ja. van die Amerikaanse seats met hun die sofa's. Ja. Ja, dat is natuurlijk. Dat willen we wel eens wat anders hebben. En... Maar nou hebben jullie begrepen, jullie hebben ook de, een van de huizen van de Beckhams ingericht. Is, is, uh, ja. Dan vraag ik me meteen af ja, is dat juist wel gedaan. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja ik dat heb ik je beter dan Carlo, niet heb ja. ja. Dat heb je goed gedaan. Dank je wel. Maar is dat ook uh, straal-oranje knalfuksie? Nee, huis? absoluut niet. Nee, Dat was eigenlijk weer tegenovergestelde. Ja, dat wij hebben een klant van ons in Amerika, een Canadese bedrijf, ja. uh, met een showroom in Los Angeles waar de Beckhams kwamen shoppen. En ja, dat was heel leuk. We en toen zei paar... de Beckhams, ik wil die fase ja, en die bar. dat zijn fases dat... die wij ontworpen hadden in Vietnam. Uh, hele mooie, hoge, grote fases. Nou, ja, maar wel in aardetinten, dus vrij rustig. Je ja, ah, ja. kan je voorstellen dat de Beckhams natuurlijk hoge plafonds hebben, grote zalen. En uh, ja, daar moesten grote objecten in. En uh, ja, die hebben wij verzorgd. En dat was echt heel erg leuk om te doen. Ja. Maar dat was, dat was dus wel even een andere smaak. Dit ja, is allemaal, uh, ja... Maar ja. Is, over het algemeen, ik heb maar, dus maar één aflevering gezien... maar daar, elk huis wordt het heel erg heftig aangekleed. Vinden jullie, is Nederland echt te saai? Ja, het is, is echt dat... te saai. Weet je, het kan wel wat peper en zout uh, gebruiken. Wij zien uh, je, je interieur ook een beetje inrichten. Een beetje van jezelf en een beetje van Rudy en Pascal. En heel veel van jullie. <lacht> Jazeker, die verhoudingen die bepalen wij graag zelf. Maar dat peper en zout toevoegen, dat is net zoals met eten. Weet je, de een houdt van hoge smaak de andere wat minder smaak. Wij geven je een fantastisch interieur. En je moet het natuurlijk als wij weggaan... misschien nog een beetje aan jezelf aanpassen... wat kinderfoto's neerzetten. Nou, misschien hier en daar nog een verfje wit erbij zodat het in ieder geval weer helemaal van jezelf wordt. Maar wij maken wel iets wat gelijk goed en wat mooi is... Ja. maar wat volgens onze eisen voldoet. Oh. Dat hoeft niet geheel te betekenen dat het ook de eisen van de bewoners zijn. Nee, dat blijkt ook, want niet iedereen is dan heel erg dol enthousiast. Een van die... Uh, <laughs> de oudste zoon van een gezin, die, die vindt het niet helemaal geweldig. Als ik heel eerlijk ben, ik vind het echt niet mooi. Nee, ik vind echt alleen de keuken... Ja, dat, vind ik, dat vind ik wel mooi. Het is nu gewoon heel netjes en het is één geheel geworden... Maar buiten de keuken, ja, ja, de kleuren en, en het sfeertje, ja, het is gewoon echt absoluut niet mijn ding. Ja, en ik hoop dat we hier met, uh, met ons gezin het wat meer eigen kunnen maken natuurlijk. Eet rustiger. Wat zou je doen? Wat is het eerste wat je dan weer verandert? Ik weet niet waar ik zou moeten beginnen. Ja. Maar dan en, en dan, want de, jullie natuurlijk ja. met een heel team, net zoals al die woonprogramma's ja. Verbouwen ja. jullie het bol wordt helemaal anders. Dan ga je weer weg en dan, nou ja, dan moet iemand maar weer terugbouwen. Dan komt het drie jaar lang. Nee, weet je, dan weet, dat weet, ja, dan met komt het langs. Ja, op, uh, ja, we doen er meer. Hulp achteraf of zo. Hè? Ja, nee, maar dat nee. is toch wel jammer. Het is niet dat jullie, nah, dat dat jullie, is, jullie Weet je, deze verbouwen. mensen waren gewoon heel eerlijk en ja. dat is gewoon ook heel belangrijk. We maken een heel sociaal programma. Uh, het zijn mensen allemaal in een straat. Het zijn buren van elkaar. En we vinden het heel belangrijk dat mensen ook zeggen... Wat, of ze het mooi of niet mooi vinden. Kijk, want onze smaak hoeft niet per se de smaak ook van nu bewoners ja, maar te zijn. Ja, jullie smaak is zo heftig in deze serie. <tieden> dat is misschien dat? een beetje too big for <tieden> life. For, for <tieden> voor Nederland, denk nou, ik. Nou, ik, ik, ik denk dat vooral in tijden... wanneer het natuurlijk allemaal slechter gaat. Hè, hoe het, we hebben te maken met een crisis. Slechte uh, zomer. Slechte zomer. Um, ja, dan willen mensen toch kleur. <tieden> ja. En als we nu kijken... We zitten nu in aflevering, we hebben net aflevering 4 dan. Nu opgenomen in ja. uh, Amersfoort. En uh, het is weer ontzettend leuk. En de reacties worden steeds leuker en leuker en leuker. Mensen raken aan jullie gewend. Ja, mensen... Nou, ja. ik hoop het. Jullie zijn een stel, hè? In het echte ook. Heb ik dat goed begrepen? Uh, dat ja. klopt. Al ja. 16 jaar. Ja. Ja. ja. En dan maak je ook nog samen een programma. Ook nog. Ja, ja. we zijn samen ook nog een bedrijf. En hoe ziet... Ik kan me alleen maar voorstellen vaag hoe jullie huis eruit ziet. Is dat echt... <laughs> nee, dat kan je niet <laughs> hysterisch voorstellen. Hysterisch als wat nee. we op nee. tv zien? Nee. Nee nee. Nee, nee, nee, nee. nee, dat is net ja. zoals... Uh, nee, dat, dat is gewoon... Uh, in balans, oh ja. wel nou, groot. We brengen er wel kleur in, maar je kan ook, je kan ook van een, een ecru-interieur houden, door middel van kussentjes en bloemen, kan je heel goed kleur brengen. Een in heel en heel veel vazen. En heel veel fasen. Ongelooflijk veel fasen. <laughs> ja, <laughs> fase. Wat en moet heel je, wat je met wel. al die fasen? Nou, ja joh, want het is toch gezellig? Ik vond het heel erg leuk. Krabé op straat. Want je, uh, trouwens, maar Martijn Krabé heeft ook nog een heel klein rolletje, maar die kunnen we eigenlijk over het hoofd zien. Het uh, ja. draait vooral, vooral om jullie en de bewoners. Absoluut, Absoluut ja. ja. Maar, de, uh, ja. Hij hij is toch degene die... Uh, die uh... Hij praat het geheel een klein beetje aan hem. Ja. Een klein beetje, niet klein te veel beetje. tekst. Ja. Krabé op straat met deze heren dus. Morgenavond te zien op RTL 4 om half negen. Pascal Koeleman, Rudy Tuinman en de kleur Ejectie. Dank je wel. Veel succes erbij. Radio 1, Today. Wat moet je doen met natte leren schoenen? Dat is de vraag die onze eigen Floris van Bommel zo meteen beantwoord durft Durf te Vragen. En de nummerborden raken op, ja. Over een jaar moet alweer een nieuwe combinatie van letters en cijfers bedacht worden. Maar hoe zag het eerste Nederlandse nummerbord eruit? Dat hoor je zometeen. Maar eerst nu de dag van Joas Kruijgel. Oh, oh, sorry. Ik had mijn tas hier en mijn jas. Waar staan jullie met z'n tweetjes? Wij staan er niet in hoor. Jullie staan er niet in? Nee. Zou er één willen staan? Nee, hoor. Waarom niet? Oh, Ik word hier een beetje verlegen, man. Oh, okay. Nou, ik denk dat dit meisje bij de garderobe... die zal waarschijnlijk nooit in de top 100 van machtige vrouwen komen. Dat is vanavond in Amsterdam. Maar volgens mij lopen er wel meer typetjes rond die dat wel graag ambiëren... maar nog niet op de lijst staan. Het is in ieder geval al een enorm gezellig gekakel een feestje dat georganiseerd is door opzij vrouwenblad emancipatieblad ik weet het eigenlijk niet wat voor blad maar het is in ieder geval een blad voor vrouwen staan jullie in de top 100 nee helaas niet een paar jaartjes doorwerken nou, hebben jullie alle drie wel de ambitie ook om uh, bij deze lijst te gaan horen nee eigenlijk niet en Waarom niet? het draait niet alleen maar om werken toch en ik denk dat heel veel vrouwen die daar uh, deel uit van maken wel echt uh, met name bezig zijn met hun uh, werk hun leven dat geldt voor jullie alle drie ja, eigenlijk wel, ja. Wat komen jullie dan doen? Nou ja, kijken hoe die vrouwen dat uh, wel kunnen combineren en waarom zij ervoor verkiezen om wel zo hoog uh, op te komen. En nou ja, wie weet uh, is het ook alweer een eye opener Sophie, in het veld, D66, Europarlementariër. Uh, ik sprak net drie meisjes en toen zei ik van ja, zouden jullie in die lijst willen staan? Zij ze, nee, liever niet. Maar jij staat er wel in. Ja, nou, een hele, hele verrassing. Ik vind het heel erg leuk, maar um, uh, vanavond zijn er he, de honderd meest invloedrijke vrouwen. Uh, wacht van even, de mei, okay. die meiden lopen langs, ons <laughs> hier. Dit is Sophie, ken je Sophie? Okay. Okay. Sophie Nee. Hallo, Sophie Ik had het net Wat met jullie weg. over, van, uh, ja, goh, hè, dat jullie niet echt machtig willen worden. Nee. Toen <laughs> vroeg ik aan haar, van, ja, kun je dat voorstellen? En toen zei jij... Nou, ja, nee, de, de vraag was van, hè, moet je daar dan heel veel vrijheid en vrije tijd voor opgeven? Toen zei ik, nou ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, als je de dingen goed organiseert, dan kan je heel veel in één dag doen. Uh, en ja, je krijgt er ook heel erg veel voor terug. Maar dat haal... heb jij niet. Hoor. Ja, ja, ik haal ook heel veel uit mijn werk, maar ook heel veel uit mijn privéleven. Dus ik heb het idee dat zoals ik het nu combineer, dat ik dat wel eigenlijk wel een goede balans vind. En... Mij, voor mij werkt het. Ja. Uh, hè, maar, en, en, ik, ik zou dit ook niet iedereen willen aanbevelen. Maar uh, mijn sociale omgeving, die weet dat ook. Die accepteren dat ook. Wat voor werkweek maak je dan? Hoeveel uur? 80 tot 9 uur in de week. Kinderen? Ik heb geen kinderen, nee. nee. Ik heb nog geen gezin overigens, maar dat zou ik wel graag willen. Ik heb ook het idee, als ik aan de kinderen ga, dan wil ik daar ook nog wat van meekrijgen. En ik denk als je... 90 uur in de week. Nee, maar dat is... als, je, als je gezin hebt, dan werk je geen, geen volle 90 uur. Maar het is ook niet zo dat ik op zoek ging naar een baan van. Goh, laat ik eens een advertentie zoeken. Iemand gevraagd voor 90 uur in de week. Nee, nee, je bent erin gerold, gegroeid. Je rolt erin en. Maar ja, zo word je nooit een machtige vrouw. Nou ja, wie weet op andere vlakken wel, hè? Bedoel, Ja, dat kan het. Het nu. is niet per definitie, denk ik, dat je 90 uur moet werken. om een machtige vrouw te worden. Vrouw te zijn. Ja, dat zei ze net ook al, Sophie, van je moet delegeren ook, hè? Ja. ja. Dus dan kan je niet gewoon maar kijk, het, heb die ruimte en tijd over. Het is ook niet zo dat je heel veel uur werkt omdat je dan hè, tussen aanhalingstekens machtig moet worden. Ik ken ook mensen die, uh, die minder werken uh, en met, met minder energie heel veel impact hebben. Dat hangt er maar net vanaf. Maar dus, heb jij ook echt het idee dat, je, dat jij het verschil maakt in hetgeen wat je doet? Ja, op, een, op een aantal terreinen wel degelijk, ja. ja. Maar jij maakt geen 70, 80, 90 uur? Nee, nee. Misschien word je ooit wel een hele machtige vrouw. Maar misschien als het zeg maar, echt mijn hobby gaat worden, dan, kijk, uh, dan is het een verhaal. Maar dat is voorlopig nog niet. Dus, uh... Als je het idee hebt dat, je, dat het plicht is, dat je moet. Dat je ah, een machtige ja, vrouw ja. moet worden. Ja, uh, nou, dan word je het nooit hè? Nee, dat voel ik nooit gehad, heel gek. Vind ja. je dat ze eerste moet worden? Nou, voor mij mag het ja. Hoop je dat je eerste wordt? Oh, kind daar heb ik er niet over nagedacht. Ah, kom op, wees nou eerlijk. Nee, nee. echt niet? Nee. Iedereen wil toch eerste worden? Er, er zijn andere terreinen waar ik, waar ik heel ambitieus ben en dingen wil bereiken. En dit is leuk ja, dit mee te nemen. Het is gewoon leuk. Alle, alle power girls van Nederland die zijn wel vanavond. Is dat leuk? Ja, maar ja, ik hoop dat je het wordt. De, de Old Girls Network, nou dank je. Ja? En wie de winnaar wordt, dat is nog de grote vraag. Want de verkiezing loopt nog steeds. En ze verwachten dat tussen half tien en tien uur bekend zal worden wie de meest machtige vrouw van Nederland is. Johannes Keugel, morgen is die er weer. Heb je dan een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen voor. Wij beantwoorden iedere dag hier een vraag in BNN Today. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Het Elo de Pelo vraagt, wat doe ik met natte leren schoenen? Hashtag durf te vragen. Met Floris van Mol, schoenontwerper. Natte schoenen kan heel vervelend zijn. Vooral als ze echt door en door nat zijn. Dan kun je als ze opdrogen rare vlekken gaan krijgen. Of dat kleuren van de voering doorlopen in het overleer of zo. Maar het belangrijkste is dat je ze bij kamertemperatuur laat drogen. Dus niet bij een warmtebron. En dan gewoon even kijken of je vlekken krijgt. Als je heel rare vlek hebt, is het handig om langs de schoenmaker te gaan. Die heeft vaak uh, toch mooie middeltjes nog om het weg te krijgen. En als je schoenen nat zijn van de regen, dan is het gewoon een kwestie van uh, ten eerste zorgen dat ze vooraf goed gepoet zijn. Dus dan blijft het een beetje waterresistent. En dan gewoon ook uh, bij kamertemperatuur laten drogen. Eishdijk durft te vragen. Loos van Bommel dus. Uh, Zometeen meer BNN Today na negenen. We hebben onder andere Sven uh, Kramer. Ja, die is weer aan het schaatsen. En Ermen Wennermars natuurlijk, want het is maandag. Dan is er altijd Ermen. Uh, en nog veel meer. Eerst het nieuws met Jan van der Put. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?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 De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Kijk voor al het voorraadvoordeel op de Peugeot 5008 op PeugeotWebstore.nl. Ga nu naar Winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck ter waarde van 1000 euro. Dit is Radio 1.